zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo Jan Kleijan van de militaire vakbond Acom in het Radio 1 journaal. Welke vragen heeft hij bij de nieuwe militaire missie in Mali? Eerst het NOS journaal. Ewout Duyng. Nederland stuurt een militaire missie naar Mali. Het gaat om ongeveer 380 mensen die in beginsel tot eind 2015 blijven. In de loop van dat jaar wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is... zegt premier Rutte. Gisteren werd al duidelijk dat de Nederlandse militairen... twee hoofdtaken krijgen in het Afrikaanse land. Het trainen van Malinese agenten en militairen... en het verzamelen van inlichtingen. Daarvoor gaan er ook vier Apache-gevechtshelikopters mee. Volgens premier Rutte is het in direct Europees en ook Nederlands belang om deel te nemen aan de missie, omdat het noorden van Mali een broedplaats van extremisme en een vrijplaats voor het opleiden van terroristen is. In de Tweede Kamer is afwachtend gereageerd op het kabinetsbesluit om een missie naar Mali te sturen. De verwachting is wel dat de coalitiepartijen, VVD en PVDA, het plan zullen steunen. Oud-neuroloog Steur heeft voor de tuchtrechter in Zwolle... spijt betuigd over de verkeerde behandelingen die hij heeft uitgevoerd. Hij kreeg het laatste woord en sprak vijf oud-patiënten toe... van wie de klachten door de tuchtrechter werden behandeld. Janse Steur zei wel dat hij nog steeds achter zijn diagnose staat... hoorde verslaggever Roel Pauw. U heeft een moeilijk leven gehad, een rot leven. Ik geloof dat hij het zo zei. En u heeft de indruk dat een arts daar een bepalende rol in heeft gespeeld... Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb naar nou eer en geweten gedaan wat ik medisch gezien meende te moeten doen. En uh, ja, jammer dat het zo gegaan is. De arts wordt ervan verdacht dat hij tientallen verkeerde diagnoses heeft gesteld en verkeerde behandelingen heeft uitgevoerd. De vijf patiënten confronteren op 12 november de bestuurders van het medisch spectrum Twente in Enschede met hun klachten over Janse Steur. En op 29 november volgt dan nog een zaak van de vijf tegen de inspectie voor de gezondheidszorg.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 is beschadigd door de aardbevingen. Klokkenluider Edward Snowden is bereid om Duitsland uitleg te geven... over de spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA. Hij wil, wel naar hij wil wel naar Duitsland om de regering bij te praten... maar dan wil hij wel de garantie dat hij niet wordt uitgeleverd aan de VS. Dat staat in een brief die Snowden gisteren in Moskou heeft gegeven... aan de Duitse parlementariër Streubele van de Groenen. Duitse politici hebben al gezegd dat ze graag gebruik maken van het aanbod van Snowden. Ze zoeken naar een manier om een gesprek mogelijk te maken. En de campagne Nederland leest is weer begonnen. Het startschot werd gegeven in Natuurmuseum Naturalis in Leiden... door bioloog Minas Dekkers en ambassadeur van de leescampagne Filip Frerix. Dit jaar staat Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Boman centraal, vertelt Frerix. Nederland leest is natuurlijk een campagne die vooral opvalt omdat de bibliotheken... Honderdduizenden exemplaren van Erik of het Kleine Insectenboek gratis uitdelen. Dat gaat dus de komende maand gebeuren. En die bibliotheken die organiseren ter gelegenheid van die campagne allerlei manifestaties. Nederland leest wordt voor de achtste keer gehouden en duurt de hele maand november. De campagne heeft als doel om het lezen in Nederland te bevorderen. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden nog wat buien. Later vanavond en ook vannacht vanuit het zuiden weer veel regen. Morgen overwegend droog met wat zon. Het wordt 13 tot 14 graden. In de nacht naar zondag opnieuw veel regen met veel wind. En zondag overdag buien met onweer en iets lagere temperatuur. Het vele nieuws, Edwin Gerritsen. Op veel wegen in en om Rotterdam staat het vast. Door een ongeluk op de A16 bij de Van Brien Noordbrug. In En de rest van het land verloopt de spits vrij normaal. 160 kilometer file staat er nu in totaal. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, vanaf het Haarlem-Zuid. 9 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Nooddorp, 4 kilometer, daar is de rechte rijstrook nog dicht na een aanrijding. De A15 Gorkum richting Europoort, voor Knoppen Benelux 10 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brien Noordbrug 13 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... staat voor knooppunt de Bredseplein 12 kilometer.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 Ons advies als UPC Business ga naar Telvod zakelijk en check dan upcbusiness.nl. Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een Blu-ray speler van Samsung van 169 voor maar 99 euro en een 40 inch LED tv van Samsung van 569 voor maar 499 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Dag winkelier.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 zes minuten over zes is het voormalig neuroloog Jansen Steur moest zich vandaag verantwoorden voor het medisch tuchtcollege en daar waren ook voormalig patiënten bij. De eerste tien minuten heb ik niet naam gegeven, want dan knapt er iets in mij. Zo meer over deze zaak. Apache helikopters, commando's, analisten en politiemensen... bij elkaar gaan 380 Nederlanders op missie naar Mali. Ze maken onderdeel uit van een stabiliteitsmissie van de VN in het land. Het kabinet heeft dat vandaag besloten. Joost Vullings in Den Haag. Joost... Um we hadden het er al eerder even over. Er was iets ook met de achtertuin en veiligheid. Waarom Rutte zei: dit moeten we echt doen. Ja, dat is om te zeggen, uh, on, ons eigen belang, zoals hij dat formuleert. Uh, er is heel veel moslimterrorisme in Mali. En als we dat niet indammen, dat niet proberen uit te roeien met de internationale gemeenschap. Ja, dan is de, de kans heel erg groot dat het overslaat naar Europa. Dus vanuit onze achtertuin via de zuidgrens. Uh, dan overslaat uh, naar onze eigen geleden. Nou, dat moet voorkomen worden. En daarnaast uh, is Mali ontwricht door de, eigenlijk de burgeroorlog die daar heeft plaatsgevonden tussen de, de regeringstroepen en de Al-Qaeda, uh, troepen die daar uh, mee sympathiseren. En dus moet het land ook gestabiliseerd worden en geholpen worden. En jij sprak premier Rutte net wat uitgebreider. Wat speelt er nog meer mee? Nou, hij zegt dat er geen andere uh, motieven een rol spelen. Hij zegt, we hebben het in de ministerraad alleen gehad over, is de commando-structuur goed? Uh, kunnen we rekenen op luchtsteun als we in de problemen komen, onze commando's? Nou, daar is het volgens hem alleen maar over gegaan. Nou, daar wil ik Best me geloven dat het zo is. Maar uiteindelijk spelen er altijd andere motieven een, ook een rol bij zo'n zo missie. Bijvoorbeeld het internationale aanzien van Nederland. Hoe meer je doet in de wereld, hoe belangrijker je toch wordt gevonden. Uh, in alle diverse internationale overlegorganen die er zijn. En dat hoor je altijd veel van, van diplomaten, van, van militairen... dat dat gewoon echt een rol speelt. Maar daarover praten, dat doe je natuurlijk niet. Nee, het moet natuurlijk nog wel door de Tweede Kamer... ook goedgekeurd worden, eh, toch? Of, of is dat hier niet van toepassing? Jawel, jawel. Kijk, sowieso. Ik weet niet precies of voor deze missie... De, als de Tweede Kamer niet akkoord zou gaan... of we dan niet door mag gaan. Maar het is sowieso de gewoonte... om het sowieso aan de Tweede Kamer voor te leggen... en eh, een toestemming te vragen. Dat gaat sowieso gebeuren. En hoe schat je dat in? Ja, de, de, of de coalitiepartijen zijn, zijn voor, dus wat dat betreft is het geregeld. De oppositiepartijen die, die zijn we nu aan het bellen... maar die houden nog allemaal even de kaarten tegen de borst. Die willen de artikel 100 brief nog heel goed lezen... of alles goed in elkaar zit en komen later met hun oordeel. Goed, dank um, Joost Vullings voor dit moment. Uh, als het goed is praat ik straks nog met Jan Kleijan... voorzitter van de Defensievakbond AKOM hierover. Voor vijf oud-patiënten van de omstreden neuroloog Ernst Janssen-Steur... was het een enerverende dag, want na jaren zagen ze hun behandelaar weer... bij het Medisch tuchtcollege. College. Een van de klagers van de slachtoffers was meneer Mollendorf. Jarenlang is hij door Janssen-Steur behandeld voor een hersenaandoening... die hij niet bleek te hebben. Ja, de indruk het, uh, dat hij uh, toch probeert om al die zaken de grond in te drukken... en om de zaak dus gewoon uh, te torpederen... Mm -hmm. Uh, iedereen van, van vijf aanklagers of zes uh, vertellen een fabeltje. Zo komt het een beetje over. Ja. Uh, en als je dan zegt van ja, u hebt dat vastgesteld en we zaten met twee mensen erbij. U hebt mijn dochter dat nog verteld voor de telefoon of een broer van mij of wat? Dat ontkennen ze dan gewoon. Ik heb dus eigenlijk, zeven jaar heb ik dus eigenlijk uh, de verkeerde medicijnen gehad. Ja. En het moest steeds meer slikken, meer slikken, meer slikken. Je geeft over, het komt er van achter naar onder uit. Het, het is een vreselijk leven natuurlijk. Hij zegt dat hij een heel goed contact had met u. Is dat ook uw ervaring? Nou, voor die tijd wel. Maar niet toen hij dus helemaal ontspoorde. De medicijnen die hij gebruikte. Ja, hij zegt, je had nooit geen drugs gebruik. Ik heb ben zelf getuige van geweest. Dus... Is de waarheid dan op tafel gekomen vandaag? Nee, nee, nee. toch een ontevreden gevoel. Omdat hij niet toegaf en dat hij dat... Uh dat hij dat gewoon gezegd had. En dan zeggen ze van... ja, maar dat krabbeltje was niet van hem. Nou, hij had, hij had gelukkig al twintig verschillende handschriften. Als hij schreef in... want hij schreef heel weinig hoor. Een dossier, ik had een dossier... Ook van al die jaren, van, van acht velletjes. Yeah. En dan had een velletje hier, een velletje daar. Hij schreef dat altijd op een klartbriefje. En ik vroeg me af of dat altijd in het dossier kwam. Dus, uh... Dat heeft hem misschien vandaag ook wel gered, hè? Dat er niks is vastgelegd. Nee, nou, dat is ook het punt, hè. Hij heeft praktisch nooit wat opgeschreven. Want zelfs de, de mensen, de artsen achter de tafel die in het college zitten die konden hem op, op geen enkele wijze eigenlijk vastzetten. Want ze zeiden, wij missen dit en wij missen dat. En daar heeft u niks over geschreven. En daar heeft hij zich heel mooi uitgekletst natuurlijk. Wat vond u van de excuses die hij aan het eind van de zitting heeft aangeboden? Ja, dat vond ik wel, wel prettig natuurlijk. Ja. Ja. Dat is ook iets wat ik altijd gezegd heb. Hè, van, ik hoop ja, dat hij nog eens een keer zijn excuus aanbiedt aan, ja. aan ons. Hè? Hij zegt, ja, het spijt me heel erg dat u zo'n verschrikkelijk leven heeft gehad... Ja. en dat u denkt dat ik daar een bepaalde rol in heb gespeeld. Ja. Maar dat is niet zo. In feite heeft hij niet gezegd dat hij medische missers heeft begaan. Nee, nee dat heeft hij niet gezegd. En dan kan hij weer zeggen dat rot leven. Dat rot leven, daar heeft hij een hele grote rol in gespeeld. Want het is gewoon een horror gebeuren. En als ik aan Janse de Steur denk, en dat doe je heel vaak... Dan kan ik gewoon niet slapen. Dan word ik wakker. Ik, dan zei mijn vrouw, wat heb je? Ik zei, ja goed, hij, hij passeert weer. En dan weet zij precies ja. waar ik het over heb. Is hij voor u nog steeds de horrordokter? Want hij ik hoopte ja. eigenlijk dat door ja. wat hij vandaag gezegd hij is, heeft... dat wees. het beeld genuanceerd zou worden. Ja. Hij is voor mij nog steeds de horrordokter. Dat zijn meneer Mollendorf uit patiënt dus van Janssen-Steur. Rolpaus sprak met hem. In de Ochtend en Avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. Over de voorgenomen missie naar Mali praat ik met uh, Jan Kleijan door... voorzitter van Defensievakbond ACOM. Goedenavond, meneer Kleijan. Goedenavond. Het idee is in ieder geval als het aan het kabinet ligt... dat voor de kerst uh, de eerste mensen vertrekken. 380 mensen in totaal uh, tot eind 2015 zouden die in Mali moeten blijven... als onderdeel van de VN-missie. Uh, wat, wat vindt u van het besluit? Ik, ik, ik heb daar geen moeite mee. Hè. De, de politiek die beslist wat, waar de militair wordt ingezet. En gelukkig is dat ook maar zo dat de politiek dat beslist en niet de mensen zelf. En uh, kijk, er moeten wat mij betreft altijd aan een aantal voorwaarden worden voldaan. En als daaraan voldaan, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? En ik, maar, ik, ik had punten van zorg en die punten van zorg zijn weggenomen. Ja, want wat waren uw punten van zorg? Nou, ik, wilde, ik was heel erg benieuwd. Kijk, anderen hebben het over uitzendbescherming. Maar ik wilde graag weten hoe het zat met de geneeskundige verzorging van de Nederlandse militairen op het moment dat die onverhoopt gewond raakt. En uh, mij is duidelijk geworden dat er Nederlands geneeskundig personeel is voor de eerste lijn. en dat men voor de tweede lijn, zeg maar, op het moment dat het gaat over een ziekenhuis. dat men kan terugvallen op. Uh, Twee zogenaamde rol 2 ziekenhuizen of hospitalen die er zijn... waar men dan zeg maar geopereerd kan worden als dat nodig is... en al dat soort dingen meer voordat men eventueel gerepatrieerd kan worden naar Nederland. Dus dat punt van zorg is voor mij weggenomen. Ja, en rol 2, uh, wat is dat? Rol 2 is, is, is als het ware een militair veldhospitaal. Dus daar, daar lopen chirurgen rond en eh, operatiekamers. Alles kan daar in feite gedaan worden als hier in een ziekenhuis. Ja, nou, u had het net ook over de bescherming. Hè? Wat als ze in de problemen komen? Laten we luisteren naar generaal Middendorp, commandant der strijdkrachten. Wat die een uur geleden daarover zei. Ja. Uh, in eerste instantie helpen we onszelf. Uh, dus de, de inlichtingcapaciteit die wij sturen is uh, voldoende robuust... om zichzelf te kunnen beschermen. Uh, daarnaast... Uh,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 En uh, ik, ik denk, kijk, uh, de mensen die we wegsturen... dat zijn uh, sowieso mensen die daarin getraind zijn... en ook ervaring mee hebben om zeg maar moederziel alleen in een bepaald gebied te zitten. En als je daar een quick reaction force bij hebt... en je hebt de Apache die, uh, die ook luchtsteun kan bieden... en in uiterste noodgevallen ook een paar mensen uit het gebied weg kan halen... dan is dat in mijn beleving voldoende ja, op dit moment. En het en het, risico, ja, het dus. risico wordt matig genoemd, hè, het risiconiveau. Ja. Deelt u dat? Ja. Ja, ja, als, ja het, het is maar net waar je het tegen afzet natuurlijk. Hè. Als je het afzet tegen Oesgan is het denk ik minder... Uh, als, als, in Mali, als dat het in Oorosgang was, dat, dat, dat beeld heb ik zelf ook wel. Maar je weet nooit hoe vlug soms dingen kunnen veranderen. Maar op dit moment heb ik datzelfde beeld van. Ja. We hebben natuurlijk veel gehoord de afgelopen tijd over de bezuinigingen bij Defensie. Ook ja. de, ongenoeg ja. onder het personeel, over de, over de top, ja. over de politieke leiding. Uh, ja. hoe, hoe staan de militairen tegenover deze missie? Wat is uw indruk daarvan? Hebben, hebben ze er wel zin in, voor zover uh, dat er toe doet bij ja. een militair? Nou, nou kijk, het, het hele rare is dat de werving bij Defensie beter gaat... op het moment dat Defensie aan missies deelneemt. En op het moment dat Defensie helemaal niet aan missies deelneemt... is de belangstelling voor Defensie kleiner. En kijk, ook in dit geval... de mensen die, die uitgezonden worden... Die trainen daar jaar in, jaar uit voor. En die zijn op een gegeven moment, vinden ze het ook wel prettig... om dat een keer in de praktijk uit te kunnen voeren. Natuurlijk, ze zijn ervoor opgeleid. Uh, ze weten welke risico's dat ze lopen. Maar ik denk dat met de uitrusting die ze hebben... want dat is gewoon top of de wil. En de opleiding en training die ze hebben gehad... denk ik dat zij daar zeer wel een mannetje kunnen staan. En uh, de politiek ook kunnen laten zien waarvoor wij een defensieorganisatie hebben. Meneer Kleijan van de Defensievakbond ACOM, Dank voor uw reactie. Graag. Gedaan. Goedenavond. Viele nieuws, Edwin Gerritsen. En rond Rotterdam staan nog veel files... na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Van Briem Noordbrug. De rest van het land lossen de files nu vrij snel op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voor knooppunt Ridderkerk nog 9 kilometer na dat ongeluk. De weg is nu wel weer vrij. Op de A27 van Breda naar Gorkem is een ongeluk gebeurd. Voor Hang staat 4 kilometer, de linker is dicht... En op de a 50 bergen op Zoom richting Breda... voor de stok, drie kilometer. Daar staan een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Het is 17 minuten over 6. 20 miljoen euro komt er jaarlijks bij voor de Nederlandse film. Verslaggever Marcel Bril is de hele middag al op de set van Bloedlink. Dat is een Nederlandse thriller die in het najaar van volgend jaar in de bioscoop komt. Wordt nu allemaal opgenomen. Marcel, uh, vorige uur verstoorde je bijna de opname van de film. Uh, kun, kun je inmiddels vrij uitpraten? Gelukkig wel. De draaidag zit hier bijna op. Er worden nog een paar shots gemaakt. Dus de acteurs moeten nog even acteren zonder tekst. Maar daarna komt er een einde aan drie weken opnames... in een toch iets wat bedompte studio. En daarna gaan ze naar buiten, want de film is nog lang niet klaar. Dan gaan ze allerlei buitenopnames maken. Maar goed, ik kan nu zelfs de set een beetje oplopen. En daar tref ik de regisseur van deze film. Maar ook van onder meer in het verleden... In oranje doofje weerwolfje en alles is liefde Joram Luursen. Dit lijkt wel een beetje uh, op een appartement. Dit is een, een beetje een afbraakflat. Alleen uh, Nederland is heel uh, keurig en netjes, dus we hebben het moeten bouwen. Een afbraakflat en daar gebeurt van alles. Kunt u al een tipje van de sluier oplichten wat hier gebeurt? Nou, het is een ontvoeringsfilm en uh, het zijn twee mannen die een meisje hebben ontvoerd, een vrouw hebben ontvoerd en ja, de spanning van de film zit erin. Uh, hoe dat af zal lopen en of zij, of zij het er levend vanaf gaat brengen. U bent hartstikke druk met het maken van deze film. Is het al tot u gekomen dat er 20 miljoen euro meer gaat komen? Ja, ja dat gaat hier als een, als een lopend vuurtje over de set natuurlijk. We werden echt vanochtend wakker met het bericht in de krant. En ja, alle mensen hier op de set zijn natuurlijk afhankelijk van, van het geld dat in de filmindustrie omgaat. Dus als daar geld bij komt, is dat uh, heel goed. Vooral voor de mensen uh, um, die uh, heel erg afhankelijk zijn... van dat er in Nederland wordt gedraaid. Kijk, uh, ik zou ook films in het buitenland kunnen maken. Ook Nederlandse producties worden veel nu in het buitenland gemaakt. Omdat daar geld wordt teruggegeven uh, uh, wat je daar uitgeeft. Door de Hongaarse of de Belgische of de Duitse overheid. Een soort subsidie of belasting teruggave. Ja, ja. En... Uh, uh, uh, dat hebben wij in Nederland uh, niet, de laatste jaren niet meer gehad. En daardoor zie je dat er heel erg veel producties, Nederlandse producties... die ook met veel Nederlands geld gefinancierd zijn... voor een heel groot deel in het buitenland worden gedraaid. En dat dus een groot deel van de crew die je hier nu ziet uh, uh, werken... dat die niet meegaat en dat dat geld dus eigenlijk weglekt naar het buitenland. En dat zal minder gebeuren door die 20 miljoen die nu is toegekend. Wat betekent dat uh, voor u... Uh, die 20 miljoen. Wat kunt u daarmee doen wat u anders niet kan doen? Hierdoor zal ik ze meer in Nederland maken. En hoef ik niet van die hele ingewikkelde U-bochten te maken... door aan Hongaren uit te leggen wie André Hazes was. Of uh, hoe je in Nederland een boterham smeert. Nee, want dan krijgt u ook te maken. Bijvoorbeeld met een taalbarrière. Ja, en dat kan dingen opleveren. Maar over het algemeen uh, is, het ook, is het ook best wel lastig... om daardoor uh, um, films uh, uh, compact te maken. Loopt deze film op schema? Loopt u nog... Op schema ook qua kosten? Ja, ik geloof het wel. Uh, Heeft u en... overwogen om deze film ook gedeeltelijk in het buitenland te maken... omdat het goedkoper is? Nee, nee dit is eigenlijk bijna uh, uh, een antwoord op de uh, bezuiniging die eraan zit te komen. En dat we denken, nou, we moeten misschien wel wat meer films maken met een nog lager budget... En, en nou ja, dit zijn drie acteurs, letterlijk drie acteurs... en heel weinig ruimtes. Dus het, uh, en dit kan ook, alleen films als Alles is Liefde... of Het Bombardement, of uh, de, de wat grotere films... Ja, die kosten gewoon meer dan 3 miljoen als je dat echt goed wil doen. En dan concurreren wij met films... die ver boven de 10 miljoen kosten uit het buitenland. Dus wij zijn relatief nog heel goedkope filmmakers. Alleen ja, van onze wat grotere films... die je echt voor meer dan 3 miljoen moet maken... en die moeten concurreren met grote Hollywoodproducties... Ja, is het heel erg goed dat dit soort maatregelen nu genomen zijn. Dank u ja. wel. Alsjeblieft. Regisseur uh, Joram Leursen van Bloedlink dus. U hoorde een uh, gesprek dat hij had met Marcel Bril. Nu, Rigby. Let's go. I could spend a million years Waiting on the day Someone will step in and take all the blame for the choices that I made and paid the bills. I heard the news, fell to the ground. You reap what you sow. I let go. Uh-huh. Let go van Rigby dus. Ja, Brabant of Noord-Brabant, er is al heel wat over gezegd. Het is officieel Noord-Brabant, maar het wordt niet vaak meer zo genoemd. Omdat bijna niemand de officiële term gebruikt... wil D66 in de provincie de naam wijzigen naar Brabant. We stuurden onze eigen Brabantse verslaggever Martijn van der Zanden de provincie in. Voorzitter, ik vraag hierbij... Uh, In het provinciehuis van Noord-Brabant loopt er binnen een debat. Jeroen Hageman van D66, ja, we zien het debat hier ook. Provincie Noord-Brabant staat er mooi, hè? Ja. Dan zie je ook ongeveer de enige uiting van Noord-Brabant nog die we hebben. Ja. Als ik daarnaast kijk, zie ik een groot bord wat je ook langs de snelwegen ziet. Als je de provincie inrijdt, welkom in Brabant. In Brabant, ja. En je ziet eigenlijk ook met allerlei andere dingen die de provincie doet. Dus gebruiken eigenlijk alleen nog maar de naam Brabant. En dus vindt D66 dat Brabant de officiële naam moet worden. Zoals hij ook al in veel liedjes te horen is. Het leven is goed in het Brabantse land. Brabantse naam. Brabander Frank Lammers vindt het idee om de naam te wijzigen sympathiek, maar. Ik zet hem een beetje in het rijtje van die VN-gezant die zich druk maakt over een zwarte piet. Dat je denkt: moet ik daar mijn belastinggeld aan betalen? Heeft die man niet iets anders om over na te denken? Je kunt de goed uit Brabant krijgen, kut! We hebben heel veel belangrijke dingen te doen. D66 is ook constant bezig met hele belangrijke dingen te doen, maar hier gaat de provincie ook over. We Zijn Brabanders. Brabanters? Als de naamsverandering doorgaat, zijn er nieuwe logo's nodig en banners en koffiekopjes en wat dan niet meer. De kosten ongeveer 3 ton. Maar van D66 hoeft dat niet in één keer uitgegeven te worden. Als je niet gelijk zegt, het moet nu gebeuren, dan kan je al die kosten zo uh, dempen, omdat het pas bij de normale vervanging eigenlijk aangepast wordt. Oh, Nou, over twee weken dan wordt er over dit voorstel van D66 gedebatteerd. Brabant of Noord-Brabant. Uh, dit was het Radio 1 Journaal voor vanavond, de 1e november. Uh, Joost Eertmans, jij zit al klaar voor straks. Joost. Zeker, Lucilla, Na half zeven uh, Radio Roeptoeter. Um, ja, om met Mart Smeets te spreken. We gaan naar Mali. Het kabinet stuurt 380 militairen, waaronder 100 uh, Nederlandse commando's. Het Afrikaanse land is een wespennest. Een tikkende tijdbom waar Al-Qaeda de dienst uit maakt. En dat is ook precies de reden dat ik voor... Deze missie ben Lucella, het boevenland, is immers een springplank voor jihadisten die graag in Europa aan de slag willen gaan. We moeten naar Mali uit eigen belang. Dat is mijn mening en ik hoop op uw duidelijke reactie, luisteraars. Het verkeer komt van rechts in avondspits. Uw vertrouwde roept toe te zitten klaar voor. Bel mij dus. De lijnen in Capelle gaan nu open. 0800 1121. 1-1-2-1. Dus gratis ben ik te bereiken. U kunt ook meepraten door middel van de tweet. Dat is een hekje eens of een hekje oneens. De eerste komt binnen en zegt Wouter. Die zegt eens: Dit is goed voor het moreel van het leger. Hier vervelen ze zich. Kijk, zo kun je ook reageren. Doe dat. En twitter erbij of bellen 0800 1121. We moeten naar Mali uit puur eigen belang. Ik hoop u zo te spreken in ons mooie programma Avondspits. Tot zo. Ik ben Hans Dulver, tenoor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 Waarom u voor de tuinmachines van Stiel kiest? Omdat u houdt van comfort in combinatie met pure power. Stiel. Sterk werk. Deukje? Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt, plattelig en snel. ABS Autoherstel. Niet zo slim...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 De Verenigde Naties hebben in de afgelopen maand voedselhulp verstrekt aan 3,3 miljoen mensen in Syrië. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan de maand ervoor. Medewerkers van de VN en UNICEF maken zich steeds grotere zorgen over de mensen die vastzitten in de oorlogsgebieden en niet kunnen worden bereikt.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 En hoe de verwarring over de aanklacht tegen de activisten is ontstaan is onduidelijk. De internationale luchthaven van Los Angeles is ontruimd na een mogelijke schietpartij. Volgens de eerste berichten zijn zeker twee mensen neergeschoten onder wie een beveiliger. De politie heeft een van de terminals omsingeld. En ook zijn alle wegen rondom het vliegveld afgezet. Eén persoon met een geweer zou zijn aangehouden. De campagne Nederland Leest is weer begonnen. Het startschot werd gegeven in Natuurmuseum Naturalis in Leiden... door bioloog Midas Dekkers en ambassadeur van de leescampagne Filip Frerix. Dit jaar staat Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Boman Centraal. Openbare bibliotheken geven het boek deze maand cadeau aan hun leden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met toenemende bewolkingen van het zuiden uit de periode met regen vannacht. De meeste mensen hebben daar natuurlijk niet veel last van. Minimumtemperatuur temperatuur een graad of 8. Morgen trekt die regen heel snel weg. En dan is het een tijd lang droog met af en toe wat zon erbij. Rustig weer met een temperatuur van 13 of 14 graden. Dat duurt overigens niet lang, want tegen de avond gaat de bewolking toenemen... wordt het ook al wat winderiger en in de avond volgt van het westen uit regen. In de nacht trekt de wind dan steeds verder aan, langs de kust tot hart... misschien wel stormachtig, windkracht 7 tot 8. En ook zondag overdag staat er veel wind, vooral in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied. In het binnenland is de wind vlagerig, het weer is wisselvallig... met buien die in de loop van de dag zwaarder worden. Kans op onweer neemt erbij toe en tussendoor is er af en toe een beetje zon. Na het weekende wordt het wat kalmer, maar het blijft wisselvallig... en de temperatuur ligt dan rond een graad of 10. Aan de B-verkeersinformatie. Rond Rotterdam staan nog veel files na een ongeluk... met een vrachtwagen op de Van Brienordbrug. Toch lossen de meeste files nu snel op. De uitzonderingen zijn de A15 in richting Rotterdam. Daar zaten dus ze knopen Riddekerk en Pernis nog 11 kilometer file... De A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brien Noordbrug 7 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie na het ongeluk met de vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht. De A27 Breda gorkum voor Hank 4 kilometer. Dat is de naastleefende ongeluk. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda... tussen Heerlen en Knopen de Stok 3 kilometer. Dan staat een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We moeten naar Mali uit eigen belang. Bij ons is de rechtse rijstrook wel open. Welkom in het theater. Het theater van het argument waar ieders mening meetelt. Hier is Avondspits van WNL. Wel WNL. 0800 -121. Goedenavond, waarom gaan we nou naar wespennest Mali... waar op iedere hoek van de straat het gevaar lonkt... waar Al-Qaeda al twee jaar lang onze Sjaak Rijken uit Woerden gegijzeld houdt. Na Oeruzgan is Mali de eerste grote en militaire missie waar we weer aan deelnemen. Maar het moet. De war on terror kunnen we niet alleen aan, Amer aan, de, Amer aan de Amerikanen overlaten... die zoals altijd de westerse strijd voor vrijheid internationaal aanvoeren. Mali is een boevennest en daarom gaan we er ook heen... Terreur kunnen we alleen maar uitbannen als we als westerse wereld schouder aan schouder de strijd voortzetten. Zonder te verslappen. Dat geldt voor Afghanistan, Syrië en dus ook voor Mali. Terroristen worden er geschold voor aanslagen bij ons. Tenminste, als we ze niet dwars zitten. Ingrijp in Mali moet uit puur eigenbelang. Wel WNL. 0800 1121. Welkom bij Avondspits. U kunt mij bereiken hier op Onderbuik FM via 0800 1121. Een hekje eens of een hekje oneens, dat zijn de tweets. De sharia is er al ingevoerd. Vrouwen die praten met een andere man dan hun echtgenoot, die worden gegezeld... En dan hebben we het over uh, Mali-Noord, zeg maar. daar is het vrij uh, ja, raak uh, wat, je, wat je kunt zeggen wat extremisme betreft. Ik ben het geheel met de premier eens, premier Mark Rutte. Die zei vanavond inderdaad, we moeten ingrijpen alleen al om het gevaar voor onszelf te voorkomen. Dat betekent inderdaad dat je daar moet beginnen voordat, uh, voordat de ellende hier naartoe komt. Wat vindt u daarvan? Bent u het met mij eens? Uh, belt u maar. Jos Kingma zegt oneens. Dit soort deelnames mogen nooit uit eigen belang. Dit soort operaties dienen een algemeen belang. Rust en veiligheid is ieders belang. Ik ga naar mijn eerste beller op lijn 1. Marco Besselink uit Arnhem. Welkom. Een hele goede avond. Joost, ik ben het niet eens met je stelling, omdat het verleden eigenlijk al bewezen heeft dat het totaal geen toegevoegde bijdrage levert aan dat soort landen. Uh, recentelijk nog uh, heeft premier Kaiser gezegd over onze jongens die daar letterlijk hun leven hebben gegeven, dat het wij het, het westen het altijd slecht heeft gedaan. Je hebt over en Afghanistan geen bijdrage heeft geleverd. Ja. Ja. Afghanistan, kijk naar Irak, kijk dat soort landen. Tweede punt mm -hmm. is natuurlijk is dat. ...de politieke ideologie die islam heet... ...helemaal niet bereid is om vrede... Uh, ...te willen in hun eigen landen. De mm. belangen zijn daar totaal anders... ...en het concept vrede is daar ook anders. En ten derde... Ja. ...Mali grenst aan Marokko. Marokko heeft als enigste land in de hele wereld... ...een paraat woestijnleger. Maar dat soort landen houden zich daar altijd buiten. Mijn ja. stelling is eigenlijk... ...hoe hard het ook klinkt... ...zet er een muur omheen... ...en laat het zelf maar uitzoeken... ...want ja. je krijgt het nooit ja. en never onder controle... ...alleen je eigen leefgebied... Kun je onder controle oh. houden. Dus oh. de focus moet op Europa liggen. Marco, ik heb een boel tegen te zeggen. Maar ik moet even schakelen naar, naar Den Haag. Want daar, daar zit Jasper van Dijk van SP. Die denk ik jouw geluid wel onderstrepen zal. Maar die heeft maar vier minuten geloof ik. Jasper, goedenavond. Goedenavond. SP Kamerlijk, jij moet er raad zo snel weer vandoor begrijp ik hè? Klopt. Uh, nou, ik je hoorde de eerste beller. Ik denk dat het een beetje de SP-lijn is wat hij, wat hij zei. Um, klopt dat? Ja, zeker. Het is, uh, het is natuurlijk op papier heel mooi om uh, te denken van... Uh, we gaan eventjes uh, het conflict oplossen in Mali. Maar het is een wespennest. En uh, ja, Nederland gaat daar partij kiezen. Uh, gaat samenwerken met het Malinese leger... dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen... en allerlei braakacties heeft uitgevoerd. Is dat zo? Want wij uh, gaan niet direct partij kiezen. Volgens mij gaan we vooral inlichtingen inwinnen over extremisten. Extremisten. Ja, maar er is daar ook een Europese trainingsmissie bezig... Ja. om het uh, Malinese leger op te leiden. En daar gaat Nederland ook aan bijdragen. En ook in Noord-Mali, waar inderdaad het conflict zich uh, veelal afspeelt... Ja. Ja, daar, uh, daar gaan Nederlanders naartoe. Moet je trouwens even bedenken dat het daar bloedheet is. Moet je ook de vraag stellen of dat heel geschikt is voor Nederlandse militairen. Nou, dat hebben we toch dat al eerder al... gedaan? Dat hebben we toch in Afghanistan ook gedaan? Ja, en werd dat een groot succes? Nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Wat je ermee tegenhoudt. Dat bedoel je te zeggen. Wat is het bewijs uh, voor, voor het... Ik denk dat je brandhaarden tot, tot in lengte van jaren moet proberen te blussen. Uh, zeg ik. Dat, dat, is, ja, ja. Dat, dat is uit puur eigenbelang. Omdat je weet dat als je het niet doet. Dat het zichzelf gaat ontwikkelen. En dan groeit het extremisme. Want je zag overigens dat Mali redelijk stabiel begon te worden. Dat is geloof mm -hmm. ik wel door de Fransen ook bevestigd. En vervolgens zie je het langzaam weer wegzakken. Dan, als je dus als internationale gemeenschap daar wegtrekt. Dan weet je zeker dat het een boevenes blijft. Ja. Maar dat kunnen wij bedenken vanuit onze leunstoel in Nederland. Maar je wil niet weten wat een wespennest Mali is. En ja, daar komen dan Maar Daar gaan we toch ook, Jasper? Terecht. Ja, maar dat is ook de reden dat we gaan. We gaan natuurlijk niet naar een niet, land waar, waar je heerlijk op vakantie kan. Ja, maar het is, het is heel makkelijk om, de, om een oorlog te beginnen om ergens naartoe te gaan en te denken, we maken de boel hier schoon. Dat dachten de Fransen ook, begin januari. Ja, ja. Ze dachten, we gaan er een korte tijd, enkele weken... Nou, even dat is naïef, dat op. is naïef, dat ben ik wel een beetje maar eens. Dat, dat heeft Hollande inderdaad gezegd. Nu zitten, we, nu zitten ze er nog steeds, het is november. En nu mag Nederland te hulp komen. Ja. En hoe lang gaan wij daar blijven? Nou, tot eind 2015. En misschien nog langer. Zo ging het ook in Afghanistan. Wij gingen Uruzgan veilig maken. Het zou een opbouwmissie ja. worden. Het werd een vechtmissie. En eerlijk nee, gezegd... Daar moet je ook open, eerlijk over zijn. Ik hoop trouwens niet dat de NSA meeluistert. Want ik hoor uh, een pieper die, die kant op, op wees. Maar Jasper, even vanuit links gedacht. Ik doe het niet graag. Maar dan zou je mm -hmm. kunnen zeggen dat land zakt weg. Er is stabiliteit nodig. We moeten die mensen helpen. We sturen ook elk jaar 36 miljoen ontwikkelingsgeld naar Mali. En dan gaat het om onderwijs, om, om, om water, om voedsel. Daar zijn jullie toch altijd zo, zijn altijd zo enorm voor? <laughs> ja, zeker. We zijn voor uh, ontwikkelingshulp uh, in die landen. En ik snap ook uh, wel je punt. Want je zegt van... Uh, wat doe je tegen, tegen het geweld vanuit de jihadisten? Maar dan hmm. moet je de vraag stellen... Uh, waarom moet juist Nederland naar Mali toe. Hey, uh, het land wordt omringd door Algerije, door Mauritanië, ja. door ja. Niger. Uh, Frankrijk zit er al. Waarom moet Nederland uitgereden... Nou ja, wat doen we dan naartoe? anders? Zegt iemand anders vervelen? Dat is natuurlijk wel een grappige opmerking. Want dan, ze zitten zich te vervelen. Maar je vraagt je soms wel eens af, waar verkopen we al die dure JSF's dan? He? Als je nergens meer naartoe gaat. Ja, maar die JSS moeten we ook helemaal niet kopen. Nee, Daar gaan ja, ja. We, <laughs> nee per, dan ben ik bij jou weer aan het goede adres. Maar ik bedoel, je investeert in je krijgsmacht, dat is er. Het is, het is ook mm -hmm. om stabiliteit te krijgen. Je gaat niet overal naartoe, maar dit zou een keuze kunnen zijn. Dat vind ik een hele logische. Dan zeg je, met de internationale gemeenschap doen wij mee. En je, hebt ook dan ook, je verdient natuurlijk ook credits internationaal door dat te doen. Dan word je zelf misschien ook nog eens een keer geholpen. Wij zijn, wij zijn zeker niet tegen elke militaire missie. Wij steunen bijvoorbeeld ook die anti piraterijmissie uh, bij Somalië. Mm -hmm. Die is zeer succesvol. Uh, je moet elke keer weer afvragen, wat kan Nederland bijdragen aan zo'n missie? Is het proportioneel? Is het legitiem? En bij Mali kunnen wij dat heel moeilijk zien. Ik moet je zeggen, ons, ons definitieve standpunt zullen we innemen na het debat. Maar ik vind dat er nu nog onvoldoende uh, overtuigend is duidelijk gemaakt door Timmermans en anderen. dat Nederland naar Mali toe moet. Hm. Uh, waar een hoop geld aan wordt besteed ook. Vergeet nee, dat niet. Dat is zeker. Oké, okay, Jasper van Dijk, ik laat je gaan. want je moest razendsnel weer verder. Uh, dankjewel, Jasper van Dijk van de SP. We zijn het niet eens geworden. Um, we moeten naar Mali uit eigen belang. Dat is mijn stelling. U kunt twitteren. hekje je eens of hek je oneens? Dat doet P-H-J-V-H, wie dat ook is. Oneens. Die zegt, hier houden die hap en aan de grens opstellen als de kat van huis is, dansen de muizen. De generaal, kijk aan, zegt oneens, dit lokt alleen maar aanslagen uit. Ja, die vraag heb ik voor op de wijk zometeen. Of je inderdaad door daar te zijn, mensen als Jaak de Rijke, maar ook inderdaad misschien Nederlands, de Nederlandse samenleving... In, in gevaar kan brengen om er juist te zijn. Dat is natuurlijk wel een interessant, uh, interessant punt. Hans van Harten komt met deze mooie naam uit Monnikerdam. Hallo Hans. Goedenavond. Ja, welkom. Welkom. Nou, Mali, ja, dat is natuurlijk een, een opstartje naar de derde wereldoorlog toe. Wij zijn constant bezig om, om alle volkeren van de wereld tegen elkaar uit te zetten met wapens. Ja, met wapens. En dus uiteindelijk, uiteindelijk ja. is, er geen, is er geen toenadering meer tussen de verschillende geloofjes. En we zijn elkaar allemaal zoveel mogelijk aan het haten. En waardoor komt dat? Omdat we allemaal... De wapenindustrie wil de wapens verkopen. Die wil de mensen tegen elkaar aanzetten. Die wil oorlog voeren. Die wil de JSF. Die wil een koude oorlog. Omdat er veel te veel mensen zijn. En die willen allemaal een doel hebben. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. Het herhaalt ja. zich in de wereld. Je gelooft er niet in? Nee. Je gelooft gewoon helemaal niet in missies van deze aard, Hans? Helemaal niet in deze missies. Het is gewoon een, een, een, een opzetje van de wapenindustrie. De, die mevrouw die vanmiddag bij de persconferentie start, die minister van Defensie. Hmm. Start met een hele grote mond. Ja, dat is natuurlijk. Uh, het leger is nodig, het leger is nodig. We moeten vechten tegen de missies. We moeten dit en moeten dit en moeten dat. Het is een, een, een, een opzetje van de wapenindustrie. Oké, okay, We gaan naar Amerika, we gaan die wapens kopen, we gaan die wapens kopen. Mensen worden wakker. Geen cent. Geen cent naar nou, buiten, dankjewel. Uit Monnikendam kwam dit, dit, deze hartekreet. Uh, Mark Westerdorp, we zijn het nooit met elkaar eens. Maar vanavond zie ik tot mijn vreugde wel. Je bent het eens met mij. Ja, goedenavond Jo. Dag Mark. Ja, ik uh, ben zelf in 1996 naar Bosnië geweest. En ik kan uh, van harte onderschrijven dat dat soort missies wel degelijk zin heeft. Het is natuurlijk niet altijd even makkelijk te meten. Dat geldt voor Afghanistan natuurlijk net zo. Ik, in Nederland heeft een hele grote mond over mensenrechtenschendingen En wat we allemaal goed moeten doen, daar hoort ook optreden bij. Dat betekent dat we niet aan de zijlijn kunnen mm. kijken. Als ja. je al noemde... dat. Dat raakte onze eigen veiligheid. Direct, indirect. Ja. En er is nog een ander belang. Die, die ontwikkeling zou trouwens ook een goede. Zo had ik er nog niet over gedacht. Maar waar het zeker ook belangrijk voor is. Is dat toen we eh, nog van allerlei troepen aan Afghanistan leverden In de tijd van de kabinet de balkenende. schoven we ook aan bij de g20 en ja. dat, dat, dat was een dank voor onze inzet en dat dat levert economisch weer van alles op. ja dat voor dat wat hoort wat ja ja en en dan laat economische zaken en het bedrijfsleven zo nodig ook maar wat leven betalen aan de missie want uiteindelijk profiteren we er allemaal van nou ik denk dat we het redelijk eens zijn mark met, het, met dit met standpunt wat jij uh, wat jij uitdraagt jij zat als reservist of je bent reservist want je zat dus als ja als ben vecht... ik ook ja ja precies je bent uh, daar geweest om te vechten in uh, nou ja vechten maar je zat daar gewoon in de jaren negentig, Bosnië. Ja, dat was, dat, dat, toen was ik overigens uh, dienstplichtig en uh, okay. een klein stukje beroep om het vol te maken. Dat was een diplomatieke missie, maar wie weet, zeg nooit nooit. Misschien gaan de reservisten ook, want Mali. dat uh, je zou, zou komen kunnen. Je zou gaan. Je zou gaan. Ik zou me aanmelden, ja hoor. Liever vorig jaar dan overmorgen. Redelijk spannend. Ik heb geen problemen mee. Goed, Mark. Dankjewel Mark Wersendorp, we kunnen op je rekenen, dat is mooi. Vader, het vaderland is trots op je. Kuiper zegt eens, missies ter wille van de wereldse rechtsorde... zijn de enige rechtvaardiging dat we nog een defensie hebben. Mooi uitgedrukt in 140 tekens. Um, we zien veel oneens binnenrollen op de lijnen, luisteraars. Mijn stelling, we moeten naar Mali. Henk van Handel uit Amsterdam. Goedenavond, ik ben het ermee eens. Uh, maar uh, met de kanttekening, uh, ik heb een kwartiermaker op de radio horen vertellen over de voorbereiding van die missie. En uh, dan komt ter sprake uh, taalproblemen. Er is ongeveer geen Nederlandse militair meer die Frans uh, spreekt of verstaat. En uh, ze moeten met de Fransen samenwerken. De Malinezen zijn Franstalig. Ja. En uh, nou, uh, dan is het ja met handen en voeten nee. en een beetje Engels. En weet ik wat. En dan denk ik uh, die defensie nota. Daar stond in dat we meer zouden gaan samenwerken met de Belgen. Waarom gaan we dat dan niet als klein landje samen met de Belgen doen? Die zijn tweetalig, die kunnen als intermediair optreden. En dan ja. geef je dat handen en voeten aan. Ik zou zeggen, ze zijn hopeloos verdeeld daarover. Maar dat is een, wel een gemakkelijke grap. Maar ik heb geen idee, Henk. Geen idee. Nou, het was... Uh... Dat is maar een, uh, het is mijn suggestie. Weet je wat ik doe? Ik ga hem eens uh, doorspelen naar Rob de Wijk. Want die is aan de lijn, uh, Rob de Wijk, van het Hague Center of Strategic Studies. De HCSS. Hij is directeur daar. Goedenavond, Rob. Goedenavond. Hallo, Rob de Wijk. Ik, ik hoorde Henk van Havel. ja, ja zeggen van... Oh, die is ook nog aan de lijn, hoor ik. Um... Ja, zal ik ophangen? Ja, dat is goed hoor. Henk, blijf luisteren. Ja. Oké. Okay. Rob de Wijk, want hij zegt eigenlijk, waarom niet samen te Belgen? Nou ja, dat is ook al eens een keer te sprake gekomen. En toen ging het nog over de trainingsmissie van de Europese Unie. Maar toen is Nederland niet in staat geweest... om welke eenheid dan ook maar naar Mali te sturen. Nee. En nu zie je dat Nederland als een soort fallback-positie... heeft gekozen voor de VN-missie. En ja, daar ben ik op zich wel blij mee... dat dat dan toch weer doorgaat. Precies. Ja, u, u, of jij, Rob, zeg ik. Uh, jij ja. bent het met me eens dat ik zeg... het is ook puur eigenbelang... Verstandig. Ja, natuurlijk is het eigen belang. Je kan gewoon niet uh, tolereren dat er uh, een nestvol jihadisten aan uh, de zuidgrens van uh, Europa. Uh, ontstaat. Dat ja. is echt gewoon niet goed. Dat is economisch niet goed uh, voor ons. Uh, dat is niet goed vanwege alle vluchtelingen die onze kant ja. uh, op komen. Ja. Uh, we zien nu dat het een rechtloos uh, gebied aan het worden is, waardoor alle drukstromen vanuit Zuid-Amerika richting Europa komen. Ja. Dat is gewoon niet handig en uh, je kunt dat gewoon feitelijk niet tolereren. En wat mm. we op dit ogenblik uh, zien, is dat heel Noord-Afrika door al die mooie uh, Arabische lentes totaal instabiel is uh, geworden. Ja. Syrië, dat grenst met de NAVO, idem dito. Dus er begint een hele zone van instabiliteit te ontstaan. Ja. dan kun je gewoon je ogen niet voor sluiten. Het is gewoon anders dan Afghanistan. Ja, ja want ja. Dat, dat is wat veel mensen zeggen, die zijn met mij oneens. Oh zeg je ook, kijk naar Oeruzkan, kijk naar Afghanistan. Het heeft daar gewoon niet gewerkt. Dat, dat moet je niet doen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Als je dus gewoon kijkt naar de statistieken, dan moet je constateren dat het een stuk veiliger is geworden in Afghanistan. Ja. Uh, maar je kan er niet inderdaad binnen no time een leuk vakantieland van maken. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar Precies. dat is gewoon inherent aan dit soort uh, missies. En dat kan natuurlijk ook niet in Mali. Nee. Maar aan de andere kant, als je hoort wat de VN zegt over, uh, over Mali, dan zeggen ze ja, de toestand is stabiel, maar fragiel. En dat duidt het goed aan. Ja. Dus het, het is niet ongelooflijk gevaarlijk op dit oh. uh, ogenblik. De grote dreiging. Uh, zitten uh, in allerlei extremisten die zich vooral ook buiten de landsgrenzen uh, ophouden. Ja, ja. Het zou natuurlijk inderdaad kunnen zijn dat die proberen de situatie Mali te ontregelen. Nou ja, dat is op dit ogenblik een behapbaar probleem. Ja, want hoe groot is het risico, het gevaar voor ons militairen? Daar zeg je eigenlijk, dat valt mee. Ik zou zeggen, het extreem gevaarlijk in het noorden waar we gelegerd worden, omdat daar, daar die jihadisten de dienst aan nou, maken. Nou ja, daar zitten we natuurlijk niet helemaal. Kijk, uh, het is vooral een, een inlichtingemissie. En ja. Dat wordt vaak vergeten. Kijk, ja, Hier moet je toch wel even een klein beetje over Stand van hebben van wat die militairen daar gaan doen. Ja. Dit is vooral inlichting en, eh, en trainen. verzamelen. Daarmee word je eigenlijk voorwaarden scheppend voor het goed uitvoeren, ook van gevechtstaken, door anderen. En dat zijn vooral uh, Afrikaanse troepen, er zitten ook Chinese troepen bij. Dat is buitengewoon interessant dat China zo'n groot cont contingent eh, ja. heeft. Nederland doet met name inlichtingen. Maar goed, je zit er... Maar Rob, de wijk... Je zit natuurlijk wel die terroristen op de huid. Dat doe je natuurlijk met die inlichtingen wel. Dat is ook de bedoeling om ze op te sporen. Het is wel de bedoeling als ze je niet kunnen zien. Dat doe je heimelijk. Want als als je wel zien hebt probleem. Dan heb je een probleem. Ja, dan kan het inderdaad fijn. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Dat er geknokt wordt. Ja, precies. Wat je zelf al hebt gezegd. Het is geen vakantieland. Nee, je moet er niet naar een vakantie naar Timboek toe. Nee, dat hebben we... Gemerkt, dat hebben we gemerkt. Londen. Nou, Elver, die de Rijken over gesproken, wat is het ja. gevaar nou voor Nederlands? Niet daar bedoel ik eigenlijk, maar meer hier. Want ze kunnen ook denken, hé, hey, die Hollanders pakken we, dat kan Al-Qaeda natuurlijk ook vanuit Afghanistan of Syrië, waar ze ook maar zitten, kunnen ze dat gaan, gaan roepen, oproepen van iedereen ja. die komt strijden in Mali, gaan wij op onze hitlist zetten. Ja, dat zouden ze in principe kunnen doen, waar het niet dat uh, bijvoorbeeld Al-Qaeda en allerlei andere extremisten zijn op dit ogenblik druk bezig in Syrië. En wat we op dit ogenblik zien, dat is toch wel interessant, is dat ze inderdaad zeggen: Wij willen een, een bruggenhoofd hebben in Syrië. We willen een bruggenhoofd hebben in bijvoorbeeld Noord-Afrika. Om van daaruit de volgende slag te maken in Europa. Nou, dat kunnen we gewoon niet tolereren. Dat is dus juist een extra argument. Om naar eh, ja, om ervoor te zorgen dat die Sahel. Uh, vrijblijf van, uh, van extremisten. Het ja. is gewoon inderdaad puur eigenbelang dit. Ja, nou zeggen mensen, je weet niet meer wie je steunt. Want elk regime, dat loopt daar weer over... ...rebellen, zijn, leger, dat zei Jasper van Dijk... ...ook van de SP. Het, het is niet te zien... ...wie je eigenlijk moet, moet steunen. Wat zeg je daarop? Ja maar, dat is ook, ja, maar dat is wel een karikatuur. Kijk, Het gaat om een betrekkelijk kleine groep... Extremisten die niet echt gesteund worden door de bevolking. De bevolking is niet de een aanhanger van een extremistische vorm van de islam. Het zijn inderdaad een cel uh, aan uh, wel al dan niet aan al-Qaeda mm -hmm. ge ge gelieerde groeperingen. Uh, er zitten uh, allerlei andere wat meer extremistische uh, uh, Torex in, maar die zijn inmiddels weer onderdeel geworden van uh, de bevolking. Dat is een relatief beperkte groep. Dus die tegenstand is redelijk makkelijk te definiëren. En dat nou ja op. De, de schattingen lopen uit, uiteen tussen... Van, van 3000 tot 6000... Uh, ja. extremisten die daar actief zijn... in en om Mali. Ja. Nou, dat, is, dat is zeer behapbaar. Dus ik vind het op zich niet zo'n probleem... Hoor, als je de kant kiest uh, van, uh, van, van, van Mali, die nee. aan strijden is, uh, tegen extremisten. Want Dat ik zou helemaal opgaven uh, om uh, de kant van de extremisten te kiezen. Rob, Rob Rijk, ik roep nog even, luisteraars op, die kunnen, er is dus een lijn vrij, 0800-1121, reageer even op deze discussie. U kunt nog mijn stelling beargumenteren. We moeten naar Mali uit eigen belang. Dan kom ik zo bij u. Rob, nog een laatste vraag. Um, mm -hmm. Is het zo, wat ik zeg, we stoppen ook 36 miljoen in de envelop naar Mali... elk jaar als Nederland voor, voor onderwijs, voor, voor voedsel en water? Mm -hmm. Geloof ik. Is het ja. niet veel beter om militairen te sturen dan ontwikkelingsgeld, wat daar verdampt? Nou, je moet beide doen, denk ik. Ik denk dat het van groot belang is dat je ook probeert dat land toch enigszins uh, op te krikken. Het is ooit een uh, redelijk functionerende democratie geweest. Een redelijk veellievend land geweest, wat redelijk goed functioneerde. Daar is een dysfunctionele regering gekomen. En ik denk dat je hier, in tegenstelling tot Afghanistan, uh, relatief gemakkelijk vorderingen kunt, kunt maken. Relatief gemakkelijk. Dat wil zeggen, het blijft altijd moeilijk. Ja. Maar ja, dat hou je natuurlijk altijd in dit soort landen. Je moet niet denken eh, dat je dus in één klap... daar een ongelooflijk aardig en leuk land van Precies. kan maken. Maar het, nogmaals, het is eigen belang om voor te zorgen... Eh, dat dat daar niet totaal uit de hand gaat lopen in dat deel van Afrika. Jij zegt eigenlijk, Rob, tot slot... het wordt veiliger in Mali dankzij Nederland. Ja, die kans is vrij groot. te meer ja. omdat uh, Nederland een essentieel onderdeel uh, vormt van uh, die VN-missie, namelijk inlichtingen. Dat is eigenlijk de ruggengraat, een deel van de ruggengraat van, uh, van de missie. En dat betekent eigenlijk, uh, als je het een beetje cynisch zegt... Ik zou zeggen, van ja dan, dan, dan moet het vuile werk eigenlijk door anderen worden opgeknapt. En dat ja. zijn door de bank genomen Afrikaanse troepen... en zelfs ook Chinese troepen. Oké, okay, Rob de Wijk, dank je zeer. Directeur van de Hague Center of Strategic Studies. 0800 1121, er is nog één lijntje vrij. Als u nu belt, zit u bij mij in de show. Uh, Peter Seurissen zegt, oneens, zonde van het geld... en de mogelijke menselijke levens die dit gaat kosten. Oh, dat was uh, Rob, excuus. Grietje Zelstra zegt, oneens, ik wil niet graag mijn zoon daaraan opofferen. Um, al een tijdje aan de lijn hangt Jan Edens. Goedenavond. Goedenavond Joost. Bron. Jan. Ik ben niet zo erg tegen die missie of niet zo erg voor die missie. Ik denk dat als je extremistische moslims wil bestrijden... dat je dat ook in Nederland moet beginnen. En ja. als hier vandaan de mensen naar Syrië gaan... en als de rector van de Islamitische Universiteit geen Nederlands spreekt... Ja. dat alleen het Arabisch. Dan denk ik van, hé, hey, laten we hier gewoon beginnen. Ja. Toen ik in dienst was... Toen was je bij een vreemde krijgsdienst je Nederlanderschap kwijt. Nou, als je dat kwijt hebt... Dan moet je niet meer in Nederland komen. Blijf dan maar in, in het oosten ergens zitten. Ja, dat heeft meer met de grenzen te maken en, en hoe wij inderdaad omgaan met uh, mensen. Ik vond trouwens, ik zag het ook in het journaal, dat die man gewoon geen woord Nederlands sprak. Dat was volgens mij het fragment wat jij ook bedoelt. Die, die rector van, ja. de, van de Islamitische Universiteit, geloof ik. Uh, maar, maar Jan, belachelijk. Absoluut, ik snap <lacht> totaal niet dat niemand daarover viel overigens. Maar um, Jan, maar we moeten naar Mali, daar kan je het wel eens mee, mee zijn. Nou, liever niet. Oh, liever toch niet. Maar ik nee. denk dat als je kosteneffectief gaat werken... je kunt in eigen land die dan niet ja, betreden. dan moeten we hier en beginnen. En uit, uit de ja. werken. Nou, dan moet je er zeker niet in Mali aan beginnen. Jan, dankjewel. Uh, Annemarie -Anne uit Bunnik, hallo. Ja, goedenavond. Uh, ik vind dat we dan iets te zoeken hebben. Op nee. de eerste plaats, als je echt zou willen... dat de bevolking van Mali... Terwijl de vader zou je de sociale, de culturele en de mensenrechten van deze bevolking moeten gaan ondersteunen. Ja. Nu wordt ons weer iets verkocht als we gaan daar inlichting verzamelen. Nou, uh, het is al gezegd, Nederlandse militairen spreken geen Frans, laat staan Arabisch. Ik vraag me af hoe onze Apaches uh, ja, met een in het, he? ja. uh, het Westijngebied een onderscheid kunnen maken tussen de ene of de andere, Tuareg of Saharoui. Uh, Marokko is uh, 40 jaar lang niet in staat geweest om de opstand in West-Sahara te onderdrukken. Dus dat valt wel mee met uh, de capaciteiten nou, van het uh, Marokkaanse ja. leger. Wat geheel en al gesteund is door Amerika. Niet je... door Frankrijk, ja. maar door Amerika. Dus laten we ophouden te denken dat we met wapens de bevolking in Afrika nou ja, goed, kunnen houden. Helpt. Als we ze in Afrika ja. willen houden, dan zullen we aan economische ontwikkeling moeten bijdragen. Zodanig dat de armsten profijt hebben. En niet alleen de elite wordt okay. opgeleid. Oké, ik zet er een punt bij, want ik wil heel kort, als je het mag... Ah, dankjewel Anne-Marie, Adiel, Adil Adil uit Nijmegen. Kort als je kunt. Ja. Ah, hallo, uh, met Adiel. Ik ben het eens met de missie dat we daarheen moeten gaan. Ja. Want uh, we kunnen het niet uh, ja, uit de hand laten lopen, want dat gebeurt nou al op het moment. Ja. Alleen, uh, we moeten niet denken dat we daar uh, een vechtmissie gaan doen. Want we moeten niet vergeten onder wat voor mandaat we daarin gaan, wat voor een doelstelling... En zoals al meerdere malen is gezegd, we gaan daar intel vergaderen. En dat is gewoon puur in de toekomst voor ons handig. Uh, ik zit zelf bij Defensie. En okay. Afghanistan wordt ermee vergeleken, maar dat zijn gewoon twee ja. absoluut... Ja, onvergelijkbare absolute... grootheden, dat zei Rob ja, eigenlijk onvergelijkbaar. ook. Hè. Ja. Ja. En okay. uh, als Defensie heb je ook nog te maken met politiek. En politiek uh, ja, wil altijd wat minder dan Defensie zelf zou willen, want ja... ja. Ik denk dat we daar eigenlijk wat anders zouden moeten doen en uh, een beetje de Afghanistan kant op en wat meer mensen die kant op sturen. Okay. Want uh, het is daar niet leuk. Adieu. Het is daar niet makkelijk. Dank je wel, Adil, voor je steun. Want wij zijn het met elkaar eens. Dat geldt niet voor Huip Bruins. Ik kom een andere keer bij je, Huip. Want nu is de tijd op. We moeten naar Mali uit puur eigenbelang. Dat zei ik. En uh, daar reageerde u, massaal op. Vond ik leuk. Ook op Twitter nog. Uh, zie ik Maurice Houben. Die zegt ook eens. U kunt meer tweets zien, hoor. Op hekje eens en ook je hekje oneens. Uh, tot zover het verkeer van rechts. U komt uh, tot de ru rust straks bij Mandjare. Uw vertrouwde kookprogramma. Ik krijg er al honger van. BNL is er zondag alweer half tien op Nederland 1. Met daarin staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven. 50-plus senator en kandidaat-voorzitter van 50-plus Jan Nagel. Stilisten Danny Bles en Jim Stolze over zijn succesvolle congres TEDx. Dat allemaal in die volle studio. Dus zondagochtend half tien op Nederland 1. Volgens op Twitter, apenstaartje. U kunt de 1300 1300e volger worden. Of mij op het Eertmans. Maandag zijn we er weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Heel fijn weekend en graag weer tot maandag. Nou. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax-Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg, is dan twee tegenstanders spijt. Z ado Hele goede aanval weer van AZ. Op de kop, toe. openen. de NEC. Schotpad blijft hangen. Dan op de paal en de goal. En om kwart voor 9. PSV-packslot. De bal slechts de keeper. En wordt binnengekapt door Riemann. Kom maar kapst. langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.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 Kijk op Vismasoftware.nl Slash Huur. Dit is Radio 1.